7 uur, het NOS-journaal, Martijn Nijhuis. Koningin viert feest in Torn en Weert. NAVO ruimt zeemijnen op voor Libische kust. En Chinese dissident zwijgt na vrijlating. De Limburgse plaatsen Torn en Weert maken zich op voor de viering van Koninginnedag... met koningin Beatrix en haar familie. Geweldschap gaat eerst naar Torn, dat bekend staat als het Witte Stadje. Tegen 10 uur komen ze daar aan. In het centrum is een wandeling uitgezet waaromheen allerlei activiteiten zijn georganiseerd. Tegen de middag reist het gezelschap naar Weert, een rit van ruim 20 kilometer. Ook in Weert is een wandeling door het centrum met muziekspelletjes en voorstellingen. In Torn worden 15.000 bezoekers verwacht, in Weert 80.000. Rond de festiviteiten zijn 1300 agenten ingezet, 40 daarvan komen uit België. De Haagse Koninginnennacht is dit jaar door zeker 175.000 mensen bezocht... De politie is tevreden over het verloop. Er deden zich nauwelijks meer incidenten voor dan op normale uitgaansavonden. Na afloop werden 30 mensen opgepakt, onder meer voor het deelnemen aan vechtpartijen. De politie denkt dat het relatief rustige verloop te maken heeft met de nieuwe opzet, waarbij de optredens van muziekgroepen over verschillende podia waren verspreid. Ook in Utrecht is de politie tevreden over het verloop van de festiviteiten. Traditioneel begon de vrijmarkt daar al om 6 uur s'avonds.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 Wel zegt hij dat de haven wordt geblokkeerd om de aanvoer van wapens tegen te gaan. Humanitaire hulp kan volgens de woordvoerder ook over land naar Misrata worden gebracht. Bij de onlusten in Syrië zijn gisteren zeker 62 mensen omgekomen, zegt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. In meerdere steden openen veiligheidstroepen het vuur op demonstranten. Die waren naar het vrijdaggebed de straat opgegaan om meer vrijheid en democratische hervormingen te eisen. In de zuidelijke stad Daraa vielen de meeste slachtoffers, 33.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 Het weer het wordt een zonnige dag, maxima van 17 graden op de Wadden... tot lokaal 22 in het binnenland. Er staat vrij veel wind. Later op de dag kan in het uiterste zuiden een lokale bij ontstaan. Vanaf morgen blijft het overal droog, de zon schijnt volop... en de maxima schommelen rond 18 graden. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 30 april, een koninklijke uitzending. Veel aandacht voor vrijmarkten, feesten en Koning in de Dag. En natuurlijk kijken we ook nog eventjes naar de afterparty in Engeland. We maken de balans op met Arnold Bakker. Verder aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de wereld van het gamen. En in de eerste divisie voetbal is dat lijkt een beslissing nabij. Weert en Torn, dat zijn de plaatsen in Nederland die uh, vandaag in het nieuws zijn. Die maken zich op voor de ontvangst van de koningin. In de twee plaatsen viert majesteit namelijk Koningin een dag mee. Mark Hamer is een van de mensen die vandaag via Radio 1 verslag gaat doen. Mark, uh, gisteren was je al aangekomen in uh, Limburg. Hoe ligt het erbij daar in Torn? Een beetje netjes? Nou, uh, uh, ik moet je zeggen, ik sta op dit moment in Weert. Ik maak eigenlijk de omgekeerde beweging uh, van wat de koningin vandaag gaat doen. Maar dat komt omdat ik zo meteen ga praten met de burgemeester van Thorn. En die woont in Weert. Uh, ik heb net al heel even gesproken. Hij staat nu te praten met, met de buren die uh, in, uh, de organisatie in Weert weer in, in handen hebben. Nou, dat heeft hij gisteravond heel erg hard uh, geregeld. Uh, oh, ja. Er was uh, flink onweer. En uh, daar is toch wat schade uh, aan uh, ontstaan. Maar uh, inmiddels. Ja, er is ook Veld schade hebben. meteen aan maar de lijn is ontstaan. Maar uh, Mark, is. je werd even onderbroken op het moment. Suprem. Ja, ben ik wel, Welke schade? Ja, je bent er nog. Welke schade is er ontstaan? Ik ben er nog. Ja. Uh, nou, daar ga ik het zo even. Welke, welke schade is er precies geweest, burgemeester, trouwens? Nou, er wat podiaanlagen overhoop en wat uh, doeken waren weggewaaid. Maar we hebben de torn vanochtend al heel vroeg uh, weer op orde gekregen. De veegwagentjes gaan nog even de bladeren en de takken weghalen. En straks uh, ziet het er allemaal spik en span uit. Ja, nou, de... dat, wat dat betreft uh, lijkt het allemaal wel weer uh, in orde te zijn. Uh, wat me wel gisteren heel erg opviel, de enorme beveiliging, uh, wat ik uh, heb begrepen, was het andere jaren nooit zo uh, heftig aanwezig. Vooral heel veel uh, uh, mensen van het leger, veel militairen. Uh, zandzakken uh, uh, zijn neergezet op uh, de meeste uitvalswegen. En er staan ook uh, één, twee militairen stonden er gisteren al bij. Ik moet zo. En daar valt hij weer weg. Nou, <coughs> nou, Mark, dan gaan wij even aan de verbinding sleutelen. Dan gaan we straks even met de burgemeester verder praten. Gaan wij even kijken hoe het in Utrecht was en misschien ook wel nog steeds is. Want daar begon gisteravond het grote feest, de Vrijmarkt. Om zes uur ging de Vrijmarkt los en die mocht de hele nacht doorgaan. Tot vanochtend zes uur. Jeroen de Jager, onze verslaggever ter plekke, ging op in de mensenmassa. De geur van de Vrijmarkt die komt al op je af. De vette hamburgerlucht bijvoorbeeld... En de geur van bier in Utrecht 030, Vrijmarkt 030, te volgen ook via Twitter dit jaar. Dat is voor het eerst dat de politie dat doet. Maar het is natuurlijk vooral om de mensenmassa's te managen. En mensenmassa's die zijn er al wel. Hier bijvoorbeeld in de Breedstraat. Het hart, min of meer, van die Utrechtse vrijmarkt. Ja, het Ik Ben echt uit mijn dak gegaan hoor. Bent u nu van die vrouwen, zal ik maar zeggen, die dan heel veel gaan en een hele scherpe blik hebben en de mooiste spullen eruit halen? Ja, natuurlijk. Ja. Deze hele mooie blouse heb ik gekocht. Ik ben helemaal blij. En hoeveel heeft u uitgegeven tot nu toe? 20 euro. Valt mee, hè? Ja? Hier een verkoper met een heleboel spullen. Het is toch wel verkoopbaar allemaal. Maar er zit ook wat troep bij, toch? Er zit heus wel wat troep bij, ja. ja. ja. En, en, en, en waar mik je dan op deze dagen? Want je wil daar toch wat aan overhouden. Ook, ook al hou ik maar 5 euro over. Dat maakt me niet uit. Het is maar waar mik je op? Nu, vanavond? Waar ja, ik denk toch wel 100 euro. Ja, en het moet gezegd... Op zo'n vrijmarkt aan het begin, wie je allemaal ziet graaien, dat zijn toch de vrouwen. De mannen die lopen mee, een beetje verveeld. En de vrouwen die staan met scherpe blik te kijken of er iets bij zit. Want dat kunnen ze wel. Ja, maar mannen houden niet zoveel van shoppen. En de mannen zien hier ook een beetje maar achteraan shoppen: van ja, ik moet maar van een vrouw of van een vriendin. Hé hey, dames, smakelijk eten al Iets verkocht? Veel meer dan vorig jaar. Oh, jawel. ja. We hebben nu al zoveel meer verdiend dan uh, vorig jaar. Wordt als zwaar afgedongen of, of valt het wel mee? Ja, maar daar houd je rekening mee met wat je vraagt. Dubbel zoveel vragen? Nee, trager. niet zoveel, anders lopen mensen gewoon weg. Nou, wie ook oh, niet, wil het ook nog eens proberen? Wat in een bakje? Wij gooien spullen naar beneden. Jij mag raden wat het is. Het oh. mooiste vind ik zelf van Vrijmarkten zijn toch te de... Ja, de hele leuke speeltjes, de leuke spelletjes, de bedenksels. Wat hebben mensen hier bijvoorbeeld bedacht? We gaan wat in het bakje doen en uh, wat het inhoudt. We, we gooien van 8 uh, meter hoog gooien we iets door de slang heen. Ja. En het ruist als een razende voorbij. Ja. En ja, dan moet je raden wat het is. Een clown. De ja! En ja! Deze man die ben ik al een paar keer tegengekomen hier op de Breedstraat. Een zwerver, een dakloze. Hoe beleeft hij zo'n vrijmarkt? Nou, het is natuurlijk gezellig om te kijken. Maar je hoeft ook niks te kopen, omdat we... Er, waar moeten we het naartoe brengen? We hebben natuurlijk niks. Dus... En hoe kijkt u naar al die mensen die zich verlustigen aan al die spullen? Ja, ze zijn nou wel heel vriendelijk uh, tegen je. maar Als je bij hun in de boutique slaapt of uh, uh, tussen de struiken... Dan bellen ze wel weer de politie maar zijn ze totaal anders. En dit is alles wat u heeft, hè? U heeft een uh, lange grijze jas aan, een uh, schoudertas om. Ja. En dat is het. Meer heeft u niet nodig? Nee, meer hebben we niet nodig. Als we meer hebben, wordt het toch weer van ons weggehaald. Hè? Dus uh, het is goed zo. Het is goed zo. De reportage was van Jeroen de Jager, die was dus daar in Utrecht op uh, de Vrijmarkt. Goed, in Torren, daar gaat vandaag de koningin naartoe. Eerst naar Torren, daarna naar Weert en Limburg dus. Mark Hamer is daar, uh, we hoorden hem al eventjes net in gesprek met uh, de burgemeesters. Overigens de burgemeester van Maaschouw. want Torren valt onder Maasschouw. Uh, Mark, uh, staat daar een zenuwachtige man naast jou of uh, heeft hij alles onder controle? La, het lijkt uh, redelijk ontspannen, meneer Steffs trouwens. Uh, uh, ja, toch gespannen of niet? Het valt heel erg mee. We hebben gisteren een generalen gehad en daarvoor was ik al gespannen. En toen bleek dat we 95% alles op orde hadden. Ja, ik was erbij bij, bij die generalen. Uh, ik zag nog wel dingetjes die niet helemaal goed gingen. Nee, maar daar is het ook generalen voor. En dan zet je dus dan uh, de puntjes op de i. En ik heb er uh, volste vertrouwen in uh, dat mijn mensen dat nu vanochtend uh, voor negen uur helemaal op orde hebben. Ja, ik stip het net al even aan. Enorme veiligheidsmaatregelen. Ja, dat... Uh, ik hoop dat dat niet gaat opvallen, maar ik weet dat, uh, dat die er wel zijn... En uh, die maken dat uh, iedereen ook met een gerust hart uh, naar toren en ook naar weer kan komen. Ja, want uh, de inzet van het leger, was dat altijd zo? Gebeurde dat vaker? Nee, de, we hebben het leger gevraagd of zij ons vrijwillig wilden helpen. De dagen ervoor die zijn er vandaag niet meer. En uh, dat scheelde ons een hele hoop organisatiekosten. Dan hoeven we geen particulier bedrijf daarvoor te, te vragen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Het was voor hun een oefening. En uh, voor ons was dat uh, een gemak. Dus vandaag gewoon alleen hun politie? Jazeker, ja. Wat gaat dit nou kosten voor Toorn? Nou, wij uh, blijven mooi in ons budget. We hadden de raad 2,5 ton gevraagd en dat verdubbelde de provincie. En daar uh, lijkt het op dat wij dat, uh, binnen dat, dat bedrag alles kunnen doen. Ja, want uh, het, het Koninklijk Huis is vandaag op visite in Limburg. Wat hebben Limburgers dan met het Koninklijk Huis? Nou, um, dat, die vraag heb ik mij in het begin ook gesteld. En ik merk met de maand meer, en nu de laatste weken helemaal... Dat dat uh, enthousiasme, dat wijgevoel uh, waar iedereen toch naar op zoek is in, in deze tijd, dat dat midden door het Koningshuis uh, gestalte krijgt. Ja, want, want ik heb ook wat Limburgs gesproken. Ja, leuk dat ze langskomen. Maar als ze straks uh, nou ja, uh, vanmiddag om, uh, om één uur, twee uur weer weg zijn, nou, dan is het ook prima. Ja, zo zal het, dat is ook een beetje onze uh, volksaard... Uh, maar ik denk wel, net als in Wemeldingen en het Vaneke, waar ik veel mee gesproken heb met mijn collega's daar, dat het nog jaren na gaat hebben. Het enthousiasme, het trotse gevoel, het wijgevoel, dat gaat zeker heel lang na hebben. Ik denk dat men er achteraf anders over praat nog dan men de laatste maanden gedaan heeft. Ja, nou, de gemeente heeft 2,5 ton erin geïnvesteerd. Gaat dat geld op een of andere manier terugkomen? Uh, ik weet niet of het uh, in de kopjes koffie zo terugkomt. Daar, daar wil ik het niet uh, op, op, op afdoen. Maar uh, wat ik aangeef, we zijn een jonge gemeente, gemeente Maatschouw. De betrokkenheid uh, van de andere dorpen op Torn en van Torn op de andere dorpen wordt hiermee vergroot. Het saamhorigheidsgevoel groeit. Alleen dat al is, uh, is uh, heel belangrijk. En ik merk de laatste maanden dat steeds meer mensen Torn weer uh, beginnen te kennen. En dus ook er heel graag ook langs willen komen. Je probeert er ook bedrijven binnen te halen op deze manier? Of, of toerisme? Nou ja, de, de toerisme al vanzelf eh, en recreanten en wij zijn bezig met een aantal organisaties om dan ook voor heel midden Limburg, hè, voor Weertorne, maar ook voor andere plaatsen om daar ja, bedrijven in ieder geval hier te houden en ook mensen te laten zien. Zeker ook vandaag. Moet je eens kijken hoe mooi het hier is en hoe snel je van, vanaf midden Limburg ook weer in de Randstad bent. Van Kom hier wonen en daar werken of daar werken of hier werken en daar wonen. Dus de, dat zullen we toch laten zien dat Nederland meer is dan eh, de Randstad. Nog drie uurtjes. En wat zijn dan uw eerste woorden naar de koningin? Eh, hartelijk welkom mentor. En, uh, fijn dat u er bent. Goede reis gehad. Zoiets Dat zullen de eerste woorden zijn. Okay, dat heeft u goed voor fijne dag. En uh, ik spreek u vast later. Hij okay. zou het toch ook wel een beetje aanspreken met majesteit. Hartelijk welkom. Goed. <lacht> uh, Mark, we horen jou ook. Uh, overigens, ik zeg er meteen bij je dat hier op Radio 1... Uh, een mooie uitzending de hele dag te beluisteren is vanaf 9 uur. Een, laat ik maar zeggen, een oranje uitzending hier op deze zender. Het wordt een bijzonder weekend voor de katholieke kerk. De overleden paus, Johannes Paulus II, die wordt zalig verklaard. Straks een reportage. Er zijn een paar afsluitingen vandaag. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Ter hoogte van knooppunt Kierensheide. Omleiding ingesteld in verband met het bezoek van koningin Beatrix aan Limburg. Verkeer richting Breda, Rotterdam. Volg Antwerpen. A76, E314, E313. Schrijft u mee. E34, E19 in België. En de A16. De A2 Eindhoven, Maastricht. Ter hoogte van Linderheide, Rondweg, Randweg N2. Eh, Ook een omleiding ingesteld in verband met Koningin de Dag. Het verkeer richting Keulen. Volg Venlo. en Dat is de a 77 en de A61. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Breaking the chains of love. Ik weet niet waarom de muziek dat vanochtend heeft na uitgekozen. Maar goed, het is een aardig nummertje. Fits and the Tantrums was dat. In de afgelopen duizend jaar is het nog nooit gebeurd. dat een paus zijn voorganger zalig verklaarde. Maar Paus Benedictus doet het morgen met Johannes Paulus II. Waarschijnlijk komen één miljoen mensen om dat te vieren. Het Vaticaan hoopt dat deze zalig verklaring... de katholieke kerk weer een beetje uit de crisis kan helpen. Zin, zin, Tien rozenkransen en dan krijg je er eentje gratis bij. Een klein blauw doosje van 10 bij 5. met beeldenis van de jonge Johannes Paulus. Je drukt op de knop en dan hoor je... Medailles met de afbeelding van Johannes Paulus. Ringen, sleutelhangers, boekenleggers. Kalenders, films, alles wat ooit gemaakt is over Johannes Paulus is weer van stal gehaald en hier worden gouden zaken gedaan. Ci vuole la nuova scritta beato Giovanni Paolo II e possibilmente anche la data 1 maggio 2011. Alles met de beeldenis van Johannes Paulus erop verkoopt goed, maar er is nu één voorwaarde. Als er alleen Johannes Paulus II staat dan verkoopt het niet meer. Dat is achterhaald. Dan moet nu opstaan Beato Giovanni Paulus II, oftewel de zalige Johannes Paulus II. Groepen met rode petjes, met groene sjaaltjes. En bussen worden ze hier afgeleverd voor het Sint-Pietersplein. Waar ze allemaal een kijkje gaan nemen in afwachting van de grote zaligverklaring van Johannes Paulus II. Morgen. Wat je heel erg proeft op het plein, is dat deze paus nog veel meer in de harten van de mensen zit dan Benedictus. Giovanni Paulus Waarom? Why? Because you know. He is the best. Lo sempre ritenuto il mio papa, il nostro papa, il mio e mio marito. Het is alsof er niets veranderd is. Het is alsof hij er nog steeds is zoals hij er in 2005 was. Het is Een enorme beeldenis van Johannes Paulus die het kruis vast heeft. Aan de linkerzijde van de Kolonnengalerij, van het Sint-Pietersplein. En aan de rechterkant allemaal bandieren met foto's erop... waarop je kunt zien wat hij in die 27 jaar pauschap allemaal heeft bereikt. Men doet er alles aan om de sfeer van toen, van die april in 2005 weer te doen herleven. Die bezwerende sfeer toen iedereen in een soort van trance geraakte... bij de begrafenis van Johannes Paulus II toen 4 miljoen mensen hier kwamen en toen de wind door de Bijbel bladerde die op zijn kist lag. Binnen het Vaticaan hoopt men van harte dat deze zaligverklaring en die sfeer weer terugkeert... zodat men de enorme kritiek die er de afgelopen jaren op het Vaticaan is geweest en op de katholieke kerk... vanwege de misbruikaffaires van kinderen door priesters, dat dat overwonnen kan worden. Maar de vraag is of dat zal lukken. Twee dagen was van onze correspondent Bas Mesters. Na half negen praten we overigens verder over de gastenlijst. En u denkt, na half negen, heeft u dat goed? Ja, we gaan door namelijk met deze uitzending tot negen uur. De Eredivisie gaat een spannend slot tegemoet. Nog twee speelronden en nog drie kandidaten voor de titel. FC Twente, Ajax en PSV, in die volgorde ook. PSV is afhankelijk van de anderen en Ajax moet morgen winnen van sportclub Heerenveen.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 Het als, zijn. Hoor ik dat nou goed? als wij de bal hebben, heeft Heerenveen niet de bal. Een Johan Cruijff-uitspraak. Jazeker, Toby Aldewereld was dat, de verdediger van Ajax. Hij was trouwens in gesprek met Martin Friesema. Zo duidelijk, na half acht bespreken we die andere divisie... waar het ook spannend is, de eerste divisie. Maar eerst gaan we het nog een keer over het huwelijk hebben. Waarschijnlijk twee miljard mensen zagen iets van hun huwelijk op televisie. Honderdduizenden mensen stonden langs de route... en zagen ze in de ko koets Prince William en Kate Middleton... Er was een vluchtig publiek zoentje op het balkon van Buckingham Palace. Twee zoentjes zelfs. Maar daarna was het afgelopen voor het publiek. Het feest van Kate en William was gisteravond namelijk achter gesloten deuren. Al namen de echte fans daar geen genoegen mee. Dat merkte onze verslaggever Matthijs van de Wiel. Twee dames in het land in de metro... Je bent toch niet uitgenodigd op het feest, hè? Unfortunately not. No, I think my ticket must have got lost in the post. Ah, nee, helaas niet. Ze denkt dat haar uitnodiging bij de post verloren is gegaan. Nee, zij gaan naar een ander feest. Het enige echte feest, daar zijn maar 300 mensen voor uitgenodigd. Alleen intimie. En wat daar binnen in het paleis gebeurt, daar krijgen we niks van te zien. Um, Ik denk dat we wachten voor um, William en Kate te komen. Opwinding op straat voor het huis van William en Kate. Zodanig is waarschijnlijk het laatste moment dat de twee nog te zien zijn in het echt. Als ze zo dadelijk hun huis verlaten om naar het feest te komen. Op het paleis te gaan. It's just a great buzz. There's a massive, there's an atmosphere going on in London, which I've never experienced before. So. Deze sfeer in Londen heeft hij nooit eerder meegemaakt, zegt hij. En er zijn duizenden mensen die er niet genoeg van kunnen krijgen en die dat mee willen maken. De politie heeft dan de grootste moeite om de straat vrij te krijgen. Om de zoveel tijd scheurt er een auto met donkere ruiten: het hek uit richting het paleis. Mensen juichen, maar het is niet waar ze op wachten. Ze hopen op de trouwauto, een open auto, of misschien dat ze wel te voet komen. Ze hopen ze toch nog één keer te zien vandaag. Just in case they pop out and we can go. Woo. Wat een teleurstelling als na drie kwartier wachten de dranghekken weggaan, de straat weer wordt vrijgegeven. The first car was it. Just I heard it from the policeman. <laughs> ze bleken in de eerste auto te zitten. Het was de laatste kans om ze te zien vanavond. Maar helaas... I saw a car. <laughs> Toch is er nog een menigte mensen die nog lange tijd hoopvol... Voor dat het hek van het paleis blijft staan. Who knows? Maybe they show op? <laughs> Mevrouw staat te staren naar die ramen. Er is niks te zien hoor. No, I don't think so. <laughs> you can't get enough of it. No, we're a little disappointed. We thought they may have gotten out of the car on the way by, but it's been fun. It's been a fun day. Nee, ze krijgen echt niks meer te zien. Het publieke onderdeel is voorbij. Je kunt beter naar huis gaan en de televisie aanzetten. Because we are. Really interested in what's going on behind those uh, windows and behind those curtains. Some 300 or so guests expected for that. 300 of their closest family and friends with speeches and music and a bit of letting your hair down. So that's that's the late night party, indeed. Uh, Want daar zitten op verschillende zenders deskundigen die misschien wel iets weten over het protocol. And they're saying that basically we're off duty, we're in there and uh, we, we're relaxing. Over de tafelschikking... Now, who, well, who decides? Um, the, het is een free-ranging party. There will be seats and tables available, but it's expected that most people will be standing up. Over hoe het er daarbinnen toe gaan. A nightclub been set up in Buckingham Palace. Yeah. Not so much a royal wedding, just a good bash. They do receptions in Buckingham Palace fairly frequently. This is going to be bigger and better than most of them. <laughs> de reportage was van Matthijs van de Wiel. Radio 1, het NOS journaal.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 En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft vandaag een zonnige koning in de dag te worden... en het blijft op de meeste plaatsen droog. Op dit moment ligt de temperatuur rond de graad of 7 in het noordoosten... en in het zuiden is het zo'n 11 graden. Verder komt er nauwelijks bewolking voor en begint de dag dus zonnig. Vanochtend blijft het vrijwel overal zonnig. Ook in Torn eh, is het eh, ja, volop een zonnige ochtend. Vanmiddag houdt het zonnige weerbeeld aan in een groot deel van het land. Alleen in het uiterste zuiden, daar ontstaan wat stapelwolken. En later in de middag is kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Ik verwacht overigens dat het in Weert tijdens het bezoek van de koningin wel droog blijft. Het wordt vandaag zo'n 16 graden op de Wadden tot 20 à 21 in het binnenland. Maar er staat wel een vlagerige en stevige wind uit het noordoosten tot oosten. Zo'n gemiddeld windkracht 4 tot 5. Vanavond dan, dan verdwijnen de buien en klaart het op. Kijken we naar morgen eh, zondag dus. Dan blijft het de hele dag droog, is het volop zonnig. Het wordt wel een fractie minder warm met 16 tot 20 graden. U hebt een aow pensioen en u gaat samenwonen.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 De NOS op 30 april op Radio 1. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. We twitteren, apenstaartje, NOS Radio 1, dat is het twitteradres. In Jemen is het gisteren weer tot een massaal protest gekomen... tegen president Saleh. Meer dan een miljoen mensen gingen in meerdere steden de straat op... en eisten het aftreden van de president. Correspondent Judith Spiegel is in Thais, 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Judith... Um, is is daar ook veel opstand trouwens? Uh, ja, in Thijs is, uh, Thijs is misschien wel de moeder van de opstand. Want toen het in Sanaa 2,5 maanden geleden nog vrij rustig was... nam dat hier al toe in omvang en werden ook al tenten geplaatst. En uh, net als in Sanaa staat hier, nu, staat hier ook nu een heel tentenkamp. En zijn er... Uh, ongelooflijk veel mensen uh, aan het demonstreren. Er de, de staat dus een tentenkamp. Betekent dat dat het leger en politie de demonstranten met rust laat? Nee, in normaal gesproken gisteren wel hoor, maar normaal gesproken niet. Ook in tijd komt het wel eens tot, tot ongeregeldheden. Er zijn ook wel dodengetallen in Thijs. Nog niet zo massaal als daarna. Uh, maar wat mij wel opviel, is dat in tegenstelling tot in de hoofdstad de tentenkamp, of het demonstratieterrein, niet zo strikt uh, bewaakt wordt door, door het leger. De, de stad, nou juist wel, dus als je de stad in wil, dan moet je langs tien. Nou ja, dat is een beetje overdreven, langs een aantal legerposten. Maar om de demonstratie. Van demonstratieterrein op te komen, hoeft dat niet. En dat, is, uh, ja, dat verbaast mij enigszins. Ja, het klinkt een beetje als een wat gemoedelijkere uh, sfeer. Terwijl het beeld wat wij krijgen, nou ja, niet alleen uit Jemen... maar misschien hebben we vooral ook het beeld uit Syrië op ons netvlies... is toch vooral veel spanning en uh, agitatie. Maar dat klinkt niet uit jouw woorden. Nou, kijk, er is die spanning. Op het moment dat het leger uh, optreedt, is er natuurlijk wel spanning. Alleen ik vond het inderdaad gisteren vrij uh, ontspannen... Vrolijk zelfs wel. Het was duidelijk te merken dat deze mensen daar al wekenlang zaten en bezig waren met hun met revolutie. Ze waren ook wel, misschien nee hoor, vrij uh, verbaasd om, om het beste de journalisten te zien. Want buiten de hoofdstad uh, zie je die natuurlijk bijna nergens. Dus misschien was hun vrolijkheid ook wel een beetje daardoor ingegeven. Ze dus begonnen te zingen en te dansen. Ja. Uh, ja. En, uh, en wat er nu ontbrak vergeleken bij de glas daarna waren de religieuze speeches op het podium. Dus dat maakt het misschien ook wat assasseer. Ja, goed. Nee, het is altijd wel al prettig om te merken dat je gewenst bent als journalist. En ja. um, um, um, um, dan even de grote politiek. Um, want uh, er wordt voortdurend gesproken in Jemen over een vertrekregeling van de president. Um, is, is, is die regeling uh, wordt die nog steeds besproken? Gaat dat werken? Ho, hoe staat het daarmee? Maar nou, voor zover ik weet, misschien dat ik daar niet helemaal... En ik zit dus een beetje in een provinciestad waar de, waar de informatie toe voor wat minder is. Maar zover ik weet, is die regeling er niet van plan. Wanneer er nou betekent, blijft telkens onduidelijk. Dat zou al vorige week gebeurd zijn en toen werd gesproken van zondag is morgen... en dan misschien maandag of dinsdag. Uh, er moeten puntjes opgezet worden, maar dat was het dat was een paar dagen geleden, was, maar toen woensdagavond het leger fors ingreep in de Sanaa, uh, kan ik mij voorstellen dat de oppositiepartijen wat voorzichtiger zijn geworden in het accepteren van de regeling. Dus het is maar even afwachten. Oké, okay. dan nou... nou dat het tot stand komt. Dan wachten we met jou uh, af en uh, bellen we je weer op het moment dat daar ontwikkelingen uh, in zijn. Dankjewel Judith. Judith Spiegel is dus in een provinciestad, zoals ze dat zelf noemt, 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad en het heet daar Thais. Gaan we in Nederland? Ja, Nederland. Uh, misschien wel over de hele wereld. Uh, het hebben over een ander soort revolutie. Een revolutie in de gameswereld. Spelcomputer kan namelijk de deur uit. Amerikaanse bedrijf OnLife heeft een systeem ontwikkeld... waarbij spelers geen snelle computer meer nodig hebben... om de nieuwste games te spelen. Een snelle internetverbinding is voldoende. Het systeem werkt al in de Verenigde Staten. En gisteren demonstreerde het bedrijf het concept in Utrecht. Wie de nieuwste games wil spelen, weet dat het een dure hobby kan zijn. Om een spel zonder haperingen te spelen heb je een krachtige pc nodig... van een paar honderd euro of de allernieuwste spelcomputer. En na een paar jaar kan je weer terug naar de winkel... omdat de pc inmiddels verouderd is of dat er een nieuwe spelcomputer uit is. Een Amerikaans bedrijf heeft daar iets op bedacht. So Onlive is a, a cloud-based gaming platform. C'est Tom Dubois van Onlive. Binnen een jaar geleden startte de service in Amerika. Um, the idea is the games are running up in the internet uh, and we just stream video into your house. So you don't have to for a consumer they don't have to spend money on buying a PC or buying a console. They can just spend their money on buying games. Het is een logische maar ambitieuze stap. Films kijken wel on demand via internet. Fysieke schijven komen daar bijna niet meer aan te pas. Voor muziek geldt hetzelfde met diensten als Spotify. En nu zijn ook de games aan de beurt. Floating the level. Mm. Um, so we can skip this cutscene. We see the game running right now. You're playing uh, a shooter. But it's not running right here in the Netherlands. No, it so this is running um, in the US. A couple of miles away. Yes. So, you can think of it as having a really long je your, your computer en je your, your display en keyboard. Het spel dat jij wilt spelen wordt ergens op een computer in Amerika op een zware pc gedraaid. Dus het beeld dat je in Utrecht op de laptop ziet, wordt gegenereerd in Amerika. De nieuwste games kunnen op die manier gedraaid worden op je oude laptop of oude pc. When ik een press a button here, that input is going up to that uh, server in the, in the cloud. De knoppen die Tom hier in Nederland indrukt... worden razendsnel naar de computer in Amerika gestuurd. In milliseconden. Die computer in Amerika berekent wat voor effect die toetsen hebben op het spel... en stuurt vervolgens de beelden naar het scherm hier in Utrecht. Hoeveel milliseconden? Eighty. Pro-gamers kunnen de verschil difference below Maar voor de meeste mensen voelt dat als een lokale experience. Tim Bouwman is van de Nederlandse game-uitgever Gamius... Je speelt nu een spel wat eigenlijk draait op een PC die in de Verenigde Staten staat. Hoe voelt dat? Nou, dit zijn mijn eerste seconden tijdens het spelen. Uh, het is een shooter game. En uh, wat bij shooter games uh, heel erg belangrijk is. Het gaat om milliseconden, dus als je iemand ziet lopen of een vliegtuig ziet vliegen... dan moet jij binnen een hele korte tijd moet je kunnen schieten en dan moet je direct het resultaat daarvan zien. Merk je iets van vertraging? Ja, het is, het is een hele lichte vertraging. Je moet bijvoorbeeld als je iemand ziet lopen iets eerder schieten of iets naast iemands hoofd schieten... als je hè, in zijn hoofd zou willen schieten. Um, maar dit is absoluut speelbaar. En uh, nou ja, de laptop waar we nu op spelen, uh, dat is eigenlijk normaal gesproken geen laptop, denk ik... Die... Uh, met deze resolutie en, en zeg maar, deze spelkwaliteit het spel zou kunnen afspelen. Dus het is eigenlijk, uh, ja, ik ben wel uh, onder de indruk. Want dit is wel een trend die jij groot ziet worden? Als ik dit zo zie en ik zie gewoon, hé, hey, er is een dienst... Waardoor ik, uh, waarbij ik met heel weinig moeite alle spellen kan spelen die, uh, die, die er zijn... en ook allemaal spellen die het gewoon bij mij, uh, op mijn pc'tje... het gewoon niet goed genoeg draaien... ja, dan uh, denk ik dat het wel groot zou kunnen worden, ja. Ja. Dat is heel slecht nieuws voor de uh, PC-verkopers, uh, de game-console-makers, Nintendo, Sony, Microsoft. Uh, het is slecht nieuws als, uh, als ze niet in staat zijn om uh, zeg maar, zich aan deze markt aan te passen. OnLive is druk aan het uitbreiden in Europa. De plannen voor Nederland zijn nog niet helemaal concreet, maar. en BT um, have European roll out. When can we play this in the Netherlands? Uh hopefully by August September timeframe. So okay. soon. Snel kunnen we het dus spelen. Het verslag was van Nick Wouters. Het zijn spannende tijden voor het betaald voetbal. Zondag kan in de Eredivisie de beslissing al vallen. FC Twente staat bovenaan met Ajax en PSV op de hielen. En u kent het, als Ajax punten verspeelt, is Twente kampioen. Maar het is ook een ongekend spannend jaar in de Jupiler League. Gisteravond werd de één na laatste speelronde gespeeld. We gaan erover praten met Jan Herman de Bruin, hoofdredacteur van 11 Voetbal. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. FC Zwolle stond de hele tijd aan kop. Ja. En sinds gisteravond hebben we een nieuwe koploper: ja, RKC. Dus, dus verpest voor zichzelf. Verplaatst. Dat is eigenlijk geen ander woord, woord, woord te zeggen. Want hoeveel punten voorsprong hadden ze wel niet op een gegeven moment? Ja, meer dan tien. En dat is nu uh, omgezet in twee punten achterstand. Ja. Wat en even de. Gaan. En, en dat gaan ze ook niet meer inhalen. Dus ik denk dat dat eigenlijk al een beetje beslist is. Ja. Even de uitslagen van gisteravond. zij wint? Ja. Heel erg makkelijk. Ook wel ze spelen tegen een club waar die klap op klap krijgt. De RBC. Die staan al bijna onderaan. Die kregen ook na 10 minuten nog een keer een rode kaart en een penalty tegen. En vanaf dat moment was het een soort prijsschieten voor gevorderden. Het werd 7-0 en ik, ik begreep uit de beelden dat het misschien wel 14-0 had kunnen zijn. <lacht> RBC heeft het een beetje opgegeven. Maar het was wel ontzettend belangrijk, want uh, RKC heeft nu ook nog eens een keer een beter doelzolder als Wolle. Uh, dus zelfs als de clubs in punten gelijk zouden komen... Dan nog is RKC de, de club die volgend jaar in de Eredivisie speelt. Ja, had die psycholoog niet naar Enschede ge moeten, maar in plaats daarvan naar, naar Zwolle. Nou, hij heeft daar eh, ontzettend goed kunnen gebruiken. Denk ik. Het, het was ook echt gisteren. Wat zag je dat weer? In, een wedstrijd waarbij Van, van Zwolle straalde het van af dat ze eigenlijk geen, genoeg, geen geloof meer hadden in de goede afloop. En, en kregen eigenlijk nog, nog, nog veel kansen tegen in de wedstrijd tegen Den Bosch. Voor mijn gevoel had Den Bosch die wedstrijd zelfs uh, kunnen winnen. En in dat geval was het al overzicht uh, al, al geweest. Ja, dan was uh, RKC al kampioen geweest. Ja. Nou goed, dan uh, volgende week. Heeft RKC trouwens wat te zoeken in de Eredivisie? Nou ja, dat, het is zo'n uh, zo jojo-club. Ze zijn vorig jaar gedegradeerd. Daarom? Ze komen weer terug. En dat, dat, dat geldt voor een aantal clubs, hè. Uh, Er zijn, uh, je, je hebt nu een aantal grote clubs. Uh... De, de top 12, 13 in de Eredivisie. Je hebt een hele grote groep in de Eerste Divisie die er nooit uitkomt. En er zijn zo'n aantal clubs die hier die heen en weer gaan. Zullen zou best nog eens een keer kunnen promoveren bij ons. Kan VVV dan weer degraderen. Bij ons kan de Graafschap volgend jaar weer in de problemen komen. Het zijn allemaal van die tafellaken en, ta en servetclubjes. De, of clubs, de of clubjes zijn dat zeggen niet. De net tussenin. Ja, het is allemaal net. Het is Voetbal in de Eredivisie is toch... Hartstikke lastig, je hebt er een grote budget voor nodig. Op het moment dat je degradeert, moet je weer afscheid nemen van je dure spelers. Dus je moet eigenlijk weer een keer opnieuw beginnen. Maar vaak uh, is de routine die je dan toch hebt weer goed genoeg om in de Super League bovenaan te komen. Het is voor die clubs een ontzettend lastig bestaan. Ja. Wat ook lastig is, en dat is dit jaar voor het eerst, is voor de clubs die uh, onderaan vertoeven. Want je kan degraderen. Ja, maar het is niet voor het eerst. Vorig jaar gebeurde het voor de eerste keer met, uh, met uh, ja, de top OS. Ja. Uh, en en nu, nu weer voor een tweede keer, de vraag is overigens, dat, uh, dat is altijd dat raar in het voetbal, of het dit jaar gaat gebeuren door een degradatie. Want RBC Roosendaal, die overigens ook nog heel goed sportief zouden kunnen degraderen, ze staan zeventiende met één punt voorsprong op Almere nog maar. En daarvoor moet ook gezegd worden dat Almere in de winter een één straatlengte achterstand had. Dus ze hebben een hele goede tweede competitie over gehad. Zeker ook nog het gezien, het feit dat die minuspunten gehad hebben. Dat is ook zo'n raar verschijnsel ja. in de, de, dit seizoen. Uh, maar uh, RBC heeft een enorme schuld van 7 ton. Dat moeten ze binnen een paar dagen bij elkaar krijgen om überhaupt hun licentie te behouden. Dan is het nog maar de vraag of ze niet, omdat ze die schuld hebben laten opbouwen, ook nog eens een keer strafpunten krijgen. Dus het zou eigenlijk nog heel goed kunnen zijn, als ik het hele verhaal een beetje afgemaakt heb, dat RBC uh, Roosendaal gewoon afdaalt vanwege economische redenen namelijk ja. dat ze of we hier gaan of er wel schulden hebben opgebouwd. Eigenlijk moeten we op de ranglijst letten, maar behalve op de ranglijst moeten we gewoon ook nog op de boekhouding letten en ja, dat moeten we bij elkaar optellen dan en dan het... heb je de degeredante ja, pakken. Uh, ...en er staat op de hele staat zo'n mooi sterretje bij me... Uh, met, met, ...met clubs die punten hebben, aftrek hebben gehad... ...omdat ze hun zaken niet op orde hebben gehad... ...nou, dat geldt zelfs voor Zwolle... ...die dus zonder dat waarschijnlijk al gepromoveerd waren... Uh, ...maar ook Veendam en Kampuur en en ...en, Dordrecht en MVV en AGOV en Fortuna en Almere... ...ze hebben allemaal punten aftrek gehad... ...omdat ze hun spullen niet op orde houden... ...grote voordeel is wel dat ik steeds meer de indruk krijg... ...dat die clubs dat wel doen... Nee. ...en in een bepaald opzicht zijn, hoe raar het ook klinkt... ...is op dit moment Telstra en SCM... En. Het zijn veel gezondere clubs dan Barcelona en Real Madrid. Ja, dat is ook wel een leuke constatering. Ja, dat is van het slot van ons gesprek. Ja, het klinkt wel lekker. Ja, het klinkt lekker als je daar best wel bent. Hey, Jan, dankjewel. Jan Hermen de Bruin was dat. Oké. Okay. Het was geen staatshuwelijk, maar het huwelijk van Kate en William... heeft Groot-Brittannië goed gedaan. Daar gaan we straks over praten. Vielen zijn er niet. Wel een paar afsluitingen. Alle twee in verband met Koningin in Dacht. A2 van Maastricht naar Eindhoven, ter hoogte van knooppunt Keransheide. Verkeer richting Breda-Rotterdam moet de weg richting Antwerpen volgen. En A2 Eindhoven naar Maastricht, andersom dus. Ter hoogte van Linderheide rondweg N2. Verkeer richting Keulen moet de borden Venlo volgen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten... Ach, we kregen er maar geen genoeg van van dat huwelijk. Van Duitsland tot Amerika, van Portugal tot de oude Britse kolonie India. Overal stond het avondnieuws in het teken van het huwelijk. In Groot-Brittannië zelf bekeken de mensen s'avonds de uitgebreide samenvattingen of vierden ze tot in de late uurtjes feest met buurtgenoten op de zogenaamde street parties. Een rondje langs het internationale avondnieuws na een enerverende dag. And on BBC London, hundreds of street parties in and around the capital are continuing into the evening. We'll be reporting live. And a million people turned out in central London. We were there with them. Der Moment, auf den Tausende in London und Millionen vor den Fernsehschirmen gewartet haben. Prinz William küsst seine Frau Kate auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Am Mittag hatten sich beide in der Westminster Abbey das Ja-Wort gegeben. Danach ging es für die frisch vermählten in der offenen Kutsche zur Feier in den Palast. O príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton já são marido e mulher. Casaram esta manhã na abadia de Westminster e na presença de 2 mil convidados. Como vocês podem ver, a partida ainda está em full swing. Vê uma olhada atrás de mim. Todos estão ainda no espírito de partida. A partida, como eu disse, está em full swing. Não há signos de morrer. Então, eu estou de uma ótima partida aqui em Bastille. Vá para você no estúdio. Foi fantástico. We saw the wedding and we saw the people kissing. London में होने वाले इस शाही शादी में पूरी दुनिया है. हजारों लोग वेस्टमिंस्टर एबे के सामने सड़कों पर टेंट लगाकर शादी का मजा लेंगे. तो कई लोग पैलेस के पास जुटे हैं. Hello, I'm Jonathan Mann at CNN Center. A special two-hour edition of Connect the World on the royal wedding is coming up next y hay dos besos que hoy han dado la vuelta al mundo. To celebrate the wedding of Katherine and uh what's his name again? Uh uh William, yes. Since she's got uh, William, I'm off to hurry now. <laughs> Dat is een hele mooie tune. Goed, de trouwerij. Daar praten we nog eventjes over verder met Arnold Bakker, Groot-Brittannië-deskundige. Meneer Bakker, um, heeft dit uh, Groot-Brittannië goed gedaan? Dat denk ik wel, ja. Maar was er wel aan toe. Ze zitten natuurlijk economisch al in de zwaar weer de laatste jaren. En uh, ja, dit, dit was een feestje wat, wat de Britten wel konden gebruiken. Even. Ja, ik eh, hoorde zelfs sommige Britten zeggen. wereldkampioen voetbal hebben ze dan af zullen we nooit meer worden. Maar dit hebben we toch maar mooi even binnengesleept. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Ze hebben dit dus uh, toch weer even... En ze men, men heeft weer even over de hele wereld laten zien... waartoe de BBC eigenlijk in staat is hè? Met, de, met de tv. Ja, want het was een prachtige registratie. Prachtige registratie, maar ook mooi vanuit die kerk. Mooi ingezoomd vaak op uh, allerlei details in die kerk. Ja, laat, laat dat maar aan de, aan de mensen over. Ja, het kost een cent, maar wat heb je dan? Nou ja, het, het kost natuurlijk wel, het heeft iets van rond de 30 miljoen gekost, maar het schijnt ook iets van 1 miljard binnengebracht te hebben aan allerlei extra inkomsten door, door toerisme en het verkoop van allerlei pluralia. Dus uh, ja, het ligt, ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt. Ja. En, en, en verder het, het Britse volk zelf, het, het, het zelfvertrouwen, uh, dat heeft ook een boost gekregen. Nou ja, een kleintje. Hè. Uh, lang niet iedereen is natuurlijk erg uh, koningsgezind meer. Er zijn ook een heleboel mensen niet bij aanwezig geweest. Je hoeft alleen maar te kijken naar het aantal straatfeesten. Dat, dat was veel minder dan bijvoorbeeld bij het huwelijk van uh, Charles en Diana. En dat is juist ook omdat het precies plaatsviel... in de week waarin de uh, uh, Pasen viel. En aanstaande maandag is het weer vrij. Omdat het dan de May uh, Monday is. May Monday. Uh, ja, ja, dan heeft men dus... dus een een extra vrije dag. Nou, en dat wil zeggen dat nogal wat mensen het land uit zijn gegaan... om uh, lekker een uh, lange vakantie te vieren. Ja. Maar is dit ook een beetje de, de terugkeer... ik wou bijna in het Engels beginnen... de return uh, van het Koninklijk Huis, hè? Dat is het zeker wel. Ik denk dat, dat met uh, haar dus nu in, in opgenomen in het koninkhuis. huis... Haar, uh, uh, met, met, met, met, met, met, met Kate opgenomen in het Koninklijk huis... dat daarmee dus uh, de toon is gezet... van dat men toch naar een moderne koningschap toe wil. Ja, even, want daar ben ik heel benieuwd naar. U zegt Kate, ik zei Catherine. Uh, wat moeten we zeggen eigenlijk? Nou, het mag allebei. Oh, gelukkig. Uh, Catherine, dat, zegt, uh, dat zeggen de ouders. Maar uh, de aanspreektitel mag, mag, mag ook... Kate gebruikt worden, bijna mag gebruikt worden. Ja, Catherine, dat, dat was toch een van die vrouwen van uh, Henry Date? Uh, die, uh, ja, oh? ja, ja precies. Catherine van Argon. Precies, die was het. Die, uh, uh, die, die had haar hoofd er wel op gehouden. Die, die, nee, nee, die is er ook, oh, afgegaan. Die is ook afgegaan. Ja, bijna allemaal. <laughs> Goed, we maken een zijstapje richting de geschiedenis. We moeten het gewoon over gisteren hebben. U zei een moderner ja. koningschap. Hoezo moderner? Wat, wat gaat er dan veranderen? Nou, het zal waarschijnlijk wat losser allemaal worden. Iets minder for, for, formeel uh, in, de, in, in de verre toekomst. Want het zal, het zal natuurlijk nog wel even duren. William staat niet uh, als eerste natuurlijk te wachten om de, om de troon te bekleden. Dat blijft natuurlijk nog steeds Charles. En uh, pas als hij overlijdt, dan pas is, uh, is, is William aan de beurt. Ja. Wat mij opviel, uh, want u heeft het al voor moderne, denk ik... maar ze zijn niet moderne in hun opvattingen van dat iedereen werd uitgenodigd. Bijvoorbeeld uh, een aantal Labour-premiers waren er niet bij. Nee, uh, maar dat schijnt dus... Kijk, ja. de, de, de, de, de, de lijst met genodigden is samengesteld door de beide families... in samenspraak met de premier... Nou, het, het is algemeen bekend dat Campbell een broertje dood heeft aan Gordon Brown. Dus die heeft gewoon een beetje wraak willen nemen. Daarbij komt dat dus de koninklijke familie heeft niet kunnen uitstaan... hoe dus Tony Blair zich bemoeid heeft met de begrafenis van uh, de Queen Mum. En ook daar zat dus wat oudsher. Dus dat heeft men op deze manier uh, subtiel willen verwoorden van wat er gebeurd is. Ja, ja, wat een... Uh, ik zou bijna In het zeggen... In het verleden. Ja, maar wat een kleinsieligheid. Maar ja, dat heb je natuurlijk altijd, hè? Ja, dat is misschien ook wel weer zo. Zeg, en, en dat huwelijk zelf, was dat nou een traditioneel huwelijk? Um, of, of zat er ook iets moderns aan, vond u? Nou, er zaten wat moderne punten aan. Ik vond, ik vond met, met name de wijze waarop dus bijvoorbeeld die, die, die, de, waar, waarop Kate haar trouwjurk had gekozen... die was nog vrij, vrij modern, moet ik zeggen. Uh, terwijl dus uh, Diana nog trouwde in een hooggesloten uh, witte jurk... was deze wat kremig uh, uh, wit en... En de was een heb klein ik me beetje bloot later te zien, hè? Ja, ja, een beetje bloot. En de, de kleur was ivoor, heb ik me gisteren laten vertellen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar goed, dat, dat was dus wat het modernere. Uh, maar wat was het traditionele? Nou, het traditionele is natuurlijk toch, of, toch, toch wat dus uh, gisteravond laat gebeurd is, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Toen is dus de bruidsboeket op het graf van de onbekende soldaat gelegd, wat dus ook in de uh, kerk van Westminster uh, aanwezig is, uh, in die abdij daar zie je daar zag je ze ook voor voorbij uh, lopen steeds uh, zowel bij het begin als bij het eind en uh, ja daar komt dan altijd het boek, boeket van de van, van dus de aanstaande op te lichten ja. of, of van de van van de de de de, het, het, het, de de de nieuwe getrouwde op te liggen op op, op te liggen in plaats van dat hij dus weggegooid wordt komt kom, komt hij daar ja. En wat ook opviel, maar misschien valt ons alleen op, hoor. Dat, dat zijn de twee die eigenlijk helemaal niks met het huwelijk te maken hadden. De, de best man en de best mate, die zagen er zo leuk uit en die waren zo dus guiters, ja, uh, die waren ja, vooral ja, met elkaar ja, ja. bezig. Die, die, nou ja, die, die, hebben het, die hebben het fantastisch naar hun zin gehad. En vooral van Harry is bekend dat hij dus dolgraag feestjes viert. En het feest is dan ook door, tot zes uur vanochtend doorgegaan, heb ik begrepen. Waarbij dus uh, broodjes met spek uh, klaar stonden om dus uh, voor de ja. laatste gasten nog uh, te... Uh, te uh, no, dat die weer wat uh, met, dat me, met een stevige maag naar huis konden. Ja, dat hebben wij niet meer nodig, <laughs> meneer Bakker. Ik dank u wel voor het gesprek. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Het NOS Radio in -journaal Media Overzicht. Ja, Op deze Koninginnedag, onze Koninginnedag, ook veel koninklijk nieuws... maar dan vooral uit het buitenland. De kranten staan vol bol van de foto's van de bruiloft... dus we hadden het er al over, van Kate en haar prins William. Vooral de telegraaf pakt flink uit. Van de ring en de rijtour tot de kus op het balkon, alles is te zien. Pagina's vol verhalen over het huwelijksfeest. Dat Kate soms wat ongelukkig keek in de koets... dat komt volgens de krant omdat ze snel misselijk is in rijtuigen. Ja, nou, nou. Ook de jurken van de bruid en de gasten worden... Deskundigen concluderen dat Kates keuze traditioneel, stijlvol en modern was. De kus op het balkon staat groot op de voorpagina van Dagblad Trouw. Maar in het hoekje van die romantische foto staat een klein bruidsmeisje... dat wat minder gelukkig was op dat moment. Ze kijkt wat dwars naar de rumoerige menigte met haar handen over haar oren. Trouw schrijft verder dat tv-kijkers in Nederland... gisteren alles net iets anders hebben gezien dan tv-kijkers elders in de wereld. Wij zagen het ja-woord ietsje later dan de Duitsers of de Belgen... door een vertraging. En Nederlanders zagen als een van de weinigen geen ondertiteling bij de lieren. Ook de Volkskrant blikt terug op het sprokjeshuwelijk in Londen. De kus die de monarchie redt, kopt de krant. Het feest toonde aan dat de Britten hun koningshuis nog steeds lief hebben... en dat de koninklijke familie nog altijd toekomst heeft. aldus de Volkskrant. De de krant The Independent trekt dezelfde conclusie. Het volk zag Prins William van diep verdrietig na de dood van zijn moeder naar intens gelukkig op zijn bruiloft en alle Britten leefden met hem mee. Even waren ze alle kritiek op de hoge kosten van die bruiloft en de gevolgen van de financiële crisis in hun land helemaal vergeten. De BBC heeft online een uitgebreide fotoserie van de bruiloft. Aan het eind van de huwelijksdag waren er veel spontane straatfeesten in Londen omdat de Britten het prille geluk maar al te graag vierden. Bij Kelvin Grove Park sloeg de sfeer om. Daar moest de politie ingrijpen omdat dronken Britten overlast veroorzaakten. 21 mensen zijn opgepakt en bij zeker drie politieauto's... zijn de ramen ingeslagen door de feestgangers, dat meldt de BBC. De Daily Telegraph richt de schijnwerpers ook nog even op Pippa, de zus van Kate. Ze was het bruidsmeisje viel op door een stijlvolle jurk en haar elegante vertoning. Ze schitterde zonder de bruid te overschaduwen, zo schrijft de krant. Hoewel wat bescheiden staan de media vandaag ook stil bij onze eigen koninklijke familie. In het Nederlands Dagblad een portret van koningin Beatrix. Vooral de vraag wanneer ze aftreedt houdt de Nederlanders bezig, zo schrijft de krant. Uit onderzoek van TNS Nipo bleek deze week dat het koningshuis onverminderd populair is. Maar Trouw vraagt zich af hoe lang we nog juichen voor de Oranjes. Volgens filosoof Hans Dijkhuis is het tijd dat de koning of koningin voortaan wordt gekozen. In de Telegraaf een pleidooi van koninklijk historicus Kees Vasseur voor het vernieuwen van Koning in de Dag. Hij denkt dat Willem-Alexander koningin de Dag wel zal moderniseren. Bijvoorbeeld door Oud-Hollandse spelen te vervangen door festivals... en concerten in grote steden. Opvallend genoeg zijn de regionale media Limburg online nog niet gericht... op de komst van de koningin in Thorn en Weert. Zo opent de Limburg nog met het glazenhuis niet in Limburg. <laughs> dat is wel heel erg oud. Vanaf kwart over negen gaat de regionale zender L1... wel live verslag doen van het koninklijk bezoek. Dat doen wij vanaf negen uur hier. In Syrië blijft het protest test aanhouden tegen het regime. In de volksstand staat een beeldoverzicht van het gewelddadige optreden... van de Syrische veiligheidstroepen tegen de demonstranten. Omdat de pers wordt geweerd, zijn alle beelden video's van internet... gemaakt door Syrië zelf. Te zien is hoe doden en gewonden worden afgevoerd... en hoe hevig de strijd is met regeringstroepen. En daar gaan we het straks na achter ook over hebben met Nicole de Vever. Prima, blijft er dus bij. Tot zo.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 Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. De Canon EOS 60D met gratis fotosmagazin en twee fotoboeken. Kijk op fotoconijnenberg.nl. Dit is Radio 1.